Zit van der Linde met het NOS-journaal. Staalfabrikant Tata Steel maakt het afgelopen jaar een verlies van 556 miljoen euro. Dat staat in het jaarverslag. Ook gaat de Nederlandse tak van het bedrijf zo'n 600 banen schrappen. De tegenvallende cijfers komen volgens Tata onder meer door toegenomen energie- en grondstofkosten. Nobelprijswinnaar Mohamed Younes gaat de voorlopige regering in Bangladesh leiden. Younes is bankier en onder meer bekend als oprichter van micro-kredieten aan mensen die geen grote leningen kunnen afsluiten. De betogers in Bangladesh hadden eerder geëist dat hij een grote rol zou krijgen in een eventuele interimregering. De vorige regering trad hard op tegen de demonstranten. Duizenden mensen zijn opgepakt en 400 demonstranten zijn gedood. Inmiddels is premier Hassina opgestapt en belooft de president snel nieuwe verkiezingen. FC Twente is nog in de race voor het hoofdtoernooi van de Champions League. In Oostenrijk verloren de Tuckers in de derde voorronde van Red Bull Salzburg. Die club scoorde twee keer en pas in de negentigste minuut wist Twente een doelpunt te maken en eindigde de wedstrijd in 2-1. Volgende week dinsdag is de return in Enschede. De Nederlandse teamsprinters in het baanwielrennen hebben olympisch goud gepakt. In de finale waren ze te sterk voor Groot-Brittannië. Ook verbeterden ze vandaag tweemaal een wereldrecord. Verder heeft Femke Bol zich moeiteloos geplaatst voor de finale van de 400 meter Horden donderdag. Die wedstrijd is in haar geboortestad Amersfoort op grote schermen te zien. En eerder vandaag gingen de Nederlandse hockeyers naar de finale en de waterpolosters naar de halve finale. Voor de beachvolleybal mannen zit te spelen erop. Het weer in het zuidwesten kan er een bui vallen. Ook vannacht gaat het regenen. Mogelijk met onweer. Morgen begint de dag met een bui. Maar later is het droog. En dan laat de zon zich vaker zien. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort? Zandvoort. Is zin in ZFM. ZFM. Met nu tussen app en vloed. I can wait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 dat is to laughter I will do what I Ze noemen ook wel de Bach van de popmuziek. Paul McCartney. Moet het helaas doen. Uh, zonder zijn grote vriend John Lennon. Maar uh, hij heeft een prachtig album gemaakt. Met nummers als Jet, Band on the Run. Uh, uh, Ebony and Ivory natuurlijk met uh, Stevie Wonder samen. Uh, Listen to what the man said. En No More Lonely Nights die we zojuist hoorden. Speciaal voor Willem nog. Dit nummer uh, gedraaid. Willem, ik hoop dat je uh, niet een eenzame nacht nou tegemoet gaat. Niet de bedoeling, hè. De, de tekst van het liedje moet niet werkelijkheid worden, zeg ik maar. Uh, nou, wat heb ik nog meer voor moois? Oh, ik, heb nog, ik, heb zo, ik heb zoveel moois luisteraars. Vroeger werd, uh, uh, zondagmorgen, had Willem Duis een programma Muziek mosaïek. En Willem Duis was helemaal gek van Rogier van Otterlo. En hij was ook helemaal gek van Gerard Cox in die tijd. En die had ook best wel hele mooie liedjes. Ik heb het niet over 1948, van uh, toen was het gelukkig heel gewoon... Maar toen in die periode, luisteraars, voor mijn gevoel, was geluk heel gewoon. Dit is Gerrit Kroos. Mijn nummer, speciaal voor zijn dochtertje, die moet afstaan aan een, een laaien lichter. O oh, schat, er komt een dag, ik moet er niet aan denken. Het leven zal je wenken, dan zeg je ons gedag. O oh, schat, er komt een dag, dat ik met je moeder samen zal sloffen door de straat en oh, als je ons dan inzag. We komen s'avonds thuis, waar het droevig is en leeg, Dat eenzaam klinkt en koud. Zonder jouw blije lach. En jij, jij weet van niks. Jij ziet mijn tranen niet. Jouw ogen glanzen blij. Jij hunkert en geniet. En ik, ik hou me goed. Ik kleur je dag in goud. Zoals een vader doet. Wanneer zijn dochter trouwt. De tanden op elkaar leid ik je. Aan mijn arm, het huis uit door de rij, van vrienden en van buren, de grote auto in, en binnen enkele uren, geef ik je weg aan iemand, van wie je zei, ik wil hem, en als je hem dan neemt, zul je onze naam verliezen, en een andere verkiezen, die ik nu nog niet ken. Ik weet dat op die dag je jeugd is afgelopen. Dan gaat je kooitje open naar de tijd dat alles mag. Ik weet het wel, die dag zal ik als een klok doen klinken. De glazen zullen blinken en iedereen lacht. Maar eenzaam met je moeder ben ik van dan af oud. Of het zomer is of winter, wij hebben het altijd koud. En hij, die vuile dief, die minnaar met talent. Die niets heeft hoeven doen om je te maken die je bent. De helft van ons geluk, steelt die bij ons vandaan. En wat nog erger is, de helft van ons bestaan. Die vreemde, zonder naam of gezicht God, wat haat ik die vent Maar toch, als hij voor jou wil zorgen Dan laat ik hem erin in Hou mijn verdriet verborgen Dan speel ik wel de gastheer Die hem hartelijk onthoudt Voor het laatst ben ik die dag De man waarop jij bouwde wat zal ik van je houden, de dag dat hij je houdt. Ja, die arme Gerard. Ja, misschien wel de nachtmerrie van elke vader die zijn dochter verliest aan een, uh, ja, aan een kandidaat uh, om mee te trouwen. Zo hard het nou eenmaal in het leven, daar kom je niet omheen. That's the reflections of your life. U kan er misschien geen jam van maken. Ja. Ik wel hoor. Dit waren de Mannen van de Marmalade met de Reflections of My Life. Love, look at the two. Het is jammer dat deze dame Karen Carpenter is overleden, want ze was niet alleen een benaderd zangeres, maar ook nog een fantastisch drumstuk. Ik was een grote fan van en ze heeft zo'n warme stem dat ik altijd graag luisteraars het repertoire van haar draai. Someone loves you, someone. Loves you, someone who really loves you. Someone, when someone really loves you, someone that's when your, your life begins. Once I was loved by no one, no one depended on me i thought i was truly happy just for me someone loves you someone loves you someone, loves you. someone. luistert naar Tussen App en Vloed bij ZFM Zandvoort. Tot middernacht is Charlotte Duif weer uw rots in de branding... en de mooiste ballads komen voorbij. Ja, ik kan me nog herinneren, in 1972 of zo... had je de dik voor elkaar show. En dan had de Grootie, had had had het, het rijdt en het zingt. En toen heb ik, dat is echt waar wat ik nu vertel luisteraars... Je kon er namelijk op reageren op het programma. Dan kon je dus zelf iets verzinnen. En het moest rijden en zingen. Dan had hij dus, uh, bijvoorbeeld. Uh, ja, ik weet niet meer. Maar ik had in ieder geval uh, gevonden iets op Letty de Jong. Want ik had, uh, het rijdt en het zingt Chevroletty de Jong. <laughs> en dat werd nog uitgezonden op de radio ook toen. En wat dan nou zo leuk is: Tony Eyck en Letty de Jong hebben een prachtig nummer opgenomen. En mijn uh, goede vriend Willem Bruis, die weet te vertellen dat het een chanson pour Milan was. Volgens mij heeft Willem ook wel een beetje Italiaans bloed. Die man heeft gewoon mijn... Volgens mij is het een Italiaan. <lacht> Ik weet het niet zeker hoor. Hij praat Nederlands. Dat praat wel. Dit komt uit 1973, Luister. Het jaar van mijn zoon Sander, ja. Ja, Tony Rijk, orkest met uh, Letty de Jong, chanson pour Milan. En uh, volgens mij, luisteraars, en ik weet het niet helemaal zeker, maar. had het ook iets te maken met. Uh, ja, met, met uh, uh, Johan Cruijff? Ja, Johan Cruijff. Die. Uh, nou ja, goed, ik weet niet meer precies hoe het zat, maar. in ieder geval, uh, uh, dat muntje valt er op dit moment bij mij. Nou, misschien is het uh, een fout muntje, dan heb ik per. Maar misschien is het ook een goed muntje, dan heb ik, dan heb ik geluk. Het is in ieder geval een prachtig nummer. We gaan eh, verder genieten, want we hebben nog veel meer mooie muziek. En dat kan ook niet anders, luisteraars, als u luistert naar Tussen App en Vloed. Want dan geniet u onder andere van eh, Adagio, Lara Fabian. Onze zuiderbuur, een, een zanger, is fantastisch. Kan zo door van Solignon, hoor, wat mij betreft. I don't know how to reach you I hear your voice Wat een stem, wat een stem, wat een stem. Maar die kant op komt nog een, een lieve dame vandaan. Die ziet het ook prachtig. En ze houdt ook van u. Ik hou van jou. Daarna winnaar. Alleen van jou. Ik Laat me.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 In dreams Vanmorgen vloog ze nog. Robert Long, Martine Bijl. Vanmorgen vloog ze nog. Zo onbelemmerd en gast, en zo verheven, zo'n sierlijk wezentje.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 de twee is Simone Kleinsma en Martine Bijl hoort Met Robert Long. Vanmorgen vloog ze oog. Zoals een eeuw soms op de wind. Zonder bewegen de vleugels wijd gespreid. Op eigen kracht de mens ontstegen.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 en Martina Ballens ook overleden, maar zie Mode maar nog steeds stilkoming strong zeg maar. Ja. David Gates. Hope had breath. If you really feel that you need some time to be free. Time to go out searching for yourself. Hoping to find To find. It don't matter to me If you take up with someone One who's better than me Cause you're happy Be the only one. How many came before it really doesn't matter just as long as you're the last. Everybody moving on and trying to find out what's been missing in the past. And it don't matter to me if your searching brings you back together with me. Cause there'll always be. dat maar zo, hè. in alle gevallen. Hè. Dan, euh, ik heb ook wel eens mensen in het verleden ontmoet die ik graag nog wel weer eens zou willen ontmoeten, maar op de een of andere manier komen ze dan niet meer op je pad. Ondanks het feit dat je misschien bij jezelf denkt, ja, time is on my side. Ja. Hoe lang leef je zelf nog? Hè? Dat moet je ook maar afwachten natuurlijk. Ja, ik wil niet altijd, altijd somber zijn, luisteraars. We gaan vanavond alleen maar voor mooie muziek. En uh, ja, Wie kan er dan nog beter voor zorgen dan uh, de volgende artiest... George Michael Jesus Doe Morgenochtend Morgenochtend ga ik de week doorzagen Vanaf 9 uur morgenochtend weer een gezellig ontbijtprogramma Dus uh, met allemaal gauwe oude Cabaret, lachen, plezier Vrolijk ontbijt. Dus luister morgen ook weer naar het Duifzaag de Week door. Op de woensdagmorgen. Elke woensdagmorgen, ja. En vrijdag de boys are back in town. Wat dacht u daarvan? Wordt weer een hele gezellige week, luisteraars. Zo hard gaat het voorbij, luisteraars, bijna middernacht. Ik ga afscheid nemen van u Binnen morgenochtend om negen uur... met de vrolijkste ontbijtshow van Kennemerland. Ga ouwe, cabaret, lachen, plezier, lekkere muziek. Wat willen we nog meer?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 Für die Freiheit, die als steter Gast bei euch wohnt. Habt Dank, dass ihr nie fragt, was es bringt, ob es lohnt. Vielleicht liegt es daran, dass man von draußen meint, dass in euren Fenstern das Licht wärmer scheint. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen.